Dit is Radio 1, PNN, de wereld, de wereld, de wereld van Filemon, met Deborah Blekkenhorst. nacht. leuk dat je luistert naar de wereld van Filemon. Deze week dus even zonder Filemon, want vannacht vlieg ik de wereld over. Op zoek naar gewoontes en gebruiken van mensen die niet in Nederland wonen. Boer zoekt vrouw is al jaren een van de best bekeken televisieprogramma's van Nederland. Maar wij kijken ze bijvoorbeeld in Mexico naar en hebben ze eigenlijk een leger in Costa Rica. Dat hoor je allemaal dit uur in de wereld van Filemon. Maar zoals gebruikelijk natuurlijk ook eerst. Jawel, want net als Filemon hou ik ook wel van een drankje. En deze nacht zou ik best een bokbiertje lusten. Filemon houdt het meestal bij wijn, maar ik ben meer van het bier. Het is er natuurlijk ook wel het jaargetijde voor. Een lekker donker biertje. Beetje zo amberkleurig, rollend in het glas... En dat kan je natuurlijk drinken ja eigenlijk bij alles. Bij het eten, bij een borrelhap of gewoon zo lekker smiddags in de kroeg. En met donker bier, bokbier, kan je ook heel erg lekker koken. Bijvoorbeeld een uh, stoofpotje met kip. Heerlijk, ja, echt. Gewoon lekker erbij doen, een beetje laten pruttelen. Afmaken met een beetje donker bier. Dan doe je eventueel nog wat kruiden erbij. Nou, dat wordt smullen. Maar goed, dat is... Uh, ja, toch iets anders dan het echt opdrinken. Ik dwaal een beetje af. Ik ga gewoon lekker aan het boek bier. In het glas. Gewoon aan de zuip. En terwijl ik dat doe, praat ik onder andere met Jan Albert Hootsen in Mexico. Jan Albert, goedenacht. Goedenavond. Ja, het begint lekker koud te worden hier. Een beetje lekker te vriezen. Hoe is het weer bij jou? Hier is het heerlijk. Het gaat of twintig, denk ik. Oh, maak ons jaloers zeg. Goeiedag. Dus jij zit gewoon lekker in je korte broek. Nou, dat ook weer niet, want nee? het is Mexico met al, die, al dat stof in de straat is dat niet zo aan te raden. Maar uh, we zitten wel lekker uh, van het weer te genieten in ieder geval. Nou nou, ja, we, dan houden we jou een beetje in gedachten als we straks de kou weer ingaan. Sorry, sorry. Bram De Hoog vanuit uh, Costa Rica. Bram, goedenacht. Goedenacht. Ja, is het bij jou ook zo lekker? Bij mij is het heerlijk. Het uh, begint hier zomer te worden. Het is nu denk ik een graad of 25. Ah. Vijf uur middags, een beetje aan het afkoelen nu van de hete dag. Oh, hoe, meer, hoe verder we gaan, hoe warmer het wordt. Nou echt, we zitten hier met dikke trui aan hoor. Maar ik ben blij dat jij gewoon lekker nog in je teenslippertjes kan. Heerlijk. Anne Dorst vanuit Brazilië. Anne, hoe was de dag in Rio? Hoi. Ja, ook warm. Het houdt niet de op, de wij. Ja. Nou, Wij zitten hier echt met onze, met onze dikke sokken aan. En jullie allemaal lekker daar zo. Ah. Uh, lekker warm. Is er ook nog iets uh, leuks gebeurd in de stad? Uh... Nou, het nieuwe tijdroo. Vandaag bestaat de kabelbaan op de Suikerbroodberg 100 jaar. Ah. En dat is gevierd. <laughs> en dat is gevierd, ja. U, allemaal een rondje gratis met de kabelbaan naar beneden? Nee, nou dat geloof ik niet. Nee, hij is ook behoorlijk duur als je hier als toerist komt. Dan betaal je zo 30 euro, geloof ik, ongerekend. Zo. goeiedag. Nou ja, hij is in ieder geval ja. gevierd en er komen vast nog heel veel toeristen in de toekomst. Vermoed ik zo. Denk het ook. Fernande van Tets uit Libanon. Ook Fernande, voor jou goede nacht. Het offerfeest is begonnen en merk je daar nu veel van in Libanon? Goedenacht. Um, ja, het is uh, wat rustiger. Uh, iedereen, heeft, iedereen heeft vakantie voor een paar dagen. Dus uh, ja, dat merkt je wel. Um, en verder is het hier ook gewoon nog heel lekker weer. Dus uh, uh, dat is mooi, mensen lunchen buiten met hun familie en uh, het wordt een zonnig en warm uurtje zo met jullie allemaal. Zometeen praten we natuurlijk uitgebreid met, met jullie verder. En heb je een vraag voor dit programma, mail ons dan naar dewereld.bnn.nl. We gaan even dansen met Jamie Leidel. Al wekenlang kijkt half Nederland iedere zondagavond trouw... naar de avonturen van Aad, Henrike, Willem, Henk en Martin. Het zijn de boeren uit Boer Zoekt Vrouw. Vorige week zondag keken er weer ruim 4 miljoen mensen. En daarmee is het een van de allerpopulairste programma's van Nederland... van de afgelopen jaren. Dat is dus hier, maar wij kijken ze dan eigenlijk in het buitenland naar. Jan Albert Hoods in Mexico, goedenacht, wederom. Goedenacht. Is er een Mexicaanse variant van Boer Zoekt Vrouw? Uh, dat niet direct, maar er zijn wel allerlei Mexicaanse varianten van andere programma's die uit Nederland komen. Zoals uh, La Voz de Mexico, dat is uh, The Voice of Mexico. Ah, de stem van Holland eigenlijk hè, dan. Ja. Ja. Die, die is dus super populair, maar, maar zijn er dan nog andere kopieën zeg maar, die wij uh, wel heel erg goed kennen... die ze daar dan gewoon klakkeloos overnemen? Nou, Big Brother, uh, dat, dat kennen we natuurlijk allemaal in Nederland. Dat is uh, ook hier in Mexico een heel groot succes geweest. Dan heb oh, je Mexico's... Ja, geweest. Dat is ja. inmiddels niet meer zo. Want inmiddels is Mexico's Next Topmodel uh, enorm populair. Oh, echt waar? Ja, ja. en uh, Project Runway Mexico heb je ook een tijdje gehad. En uh, eigenlijk heel veel van die kopieën van Amerikaanse reality-programma's. Ja, want dat hebben wij ook gewoon gekopieerd natuurlijk. Hè? Project One Runway, waarin iedereen eigenlijk gewoon uh, kleding gaat maken. Toch? Ja, daar komt het op neer. Ja, precies. En uh, dan heb je ook nog Dancing with the Stars, dat je hier ook hebt gehad. En... Uh, ja, je kan het zo gek niet bedenken. Overal is er wel een Mexicaanse variant van. Nou, je hoeft Nederlands niet eens te ontvluchten... om dit soort programma's toch gewoon dan weer tegen te komen. Maar ik mis bij jou in je verhaal nu wel even de soaps. De eindeloze soaps. De telenovelas, moet ik dan geloof ik zeggen, zoiets. Ja. Ja, want dat is echt iets wat, wat typisch Mexicaans is. Uh, dat wordt met name gemaakt door de twee grote tv-zenders Televisa en TV Azteca. Nou, die hebben een, uh, een bijna monopolie hier. 80, 90 procent van de markt hebben ze in handen. En uh, die overspoelen ons werkelijk iedere dag met soaps. En uh, nou ja, noem er eens eentje. Welke is leuk? Nou, wat ik, uh, d deze d -d draait eigenlijk al een tijdje niet meer. Uh, wat ik een hele goede vond was Demasiado Corazón. Uh, nou ja, goed is misschien niet het goede woord, maar die vond ik heel erg onderhoudend. Uh, <laughs> omdat er allerlei uh, thema's uit het dagelijks leven en uit de, de actualiteit in werden verwerkt. Uh, een recente soap die vrij populair was, was La Reina del Sur, uh, met misschien wel bekend Kay Del Castillo. Dat is een uh, Mexicaanse actrice die onder andere ook in CSI een tijdje heeft meeg meegedaan. Oké, okay, als je me en... nu zou zien, zou je zien dat ik een hele diepe denkrimpel heb, maar... Ja, ik krijg hem niet echt meteen voor het netvlies, zeg maar, maar goed. Ja, het is een actrice die misschien wel binnenkort ook in Europa wat bekendheid zou kunnen krijgen. Oké, okay. en, en, ja. maar waar, waar, gaat, waar gaat dat dan over? Ik bedoel, kijk, wij kennen goede tijden, slechte tijden. Ik bedoel, waarin iedereen maar blijft leven en geloof ik ongeveer met iedereen al een relatie heeft gehad. Gaat dat ook zo in Mexico? Nou, dat ligt er heel erg aan uh, welke soap. het is. Dus bijvoorbeeld Larijne del Sur, die gaat over de drugshandel. Over een uh, meisje de, dat uh, uh, de contactpersoon van een drugskartel in Spanje wordt. Dus ja, daar blijft lang niet iedereen in leven. En dat is een, uh, een verhaal met heel veel geld en corrupte overheidsambtenaren... en uh, speedboten en schietpartijen en dergelijke. Dus uh, met, er wordt ook met, er wordt vrij veel geld ingestoken. Maar is het realistisch? Nou, in Mexico hoeft u niet op te rekenen <laughs> dat, een, dat een serie echt realistisch is. Vooral heel erg melodramatisch. En lekker ook een vlucht uit de werkelijkheid. En een beetje na alledag gewoon voetjes op de bank en kijken maar. Ja, precies. Want de, de, kijk, de, de huisvrouwen en het aantal huisvrouwen in Mexico is een stuk groter dan in Nederland. Ook relatief. Uh, dat is het belangrijkste publiek van de soaps. En wat bijvoorbeeld heel grappig is, is dat je heel veel soapseries hebt waarin bijvoorbeeld een, uh, een Indiaanse vrouw. Uh, uit de, die, die komt naar de grote stad. En uh, die wordt om wat voor omstandigheden ook wordt dan het slachtoffer van de, van de boze, rijke meneer. Uh, maar uiteindelijk komt ze dan toch weer bovenop... omdat er dan een, een knappe prins, meestal ook uit de rijke familie, haar komt redden. Eindgoed, al goed, al heerlijk. Hey, ja. en, en slechte programma's, die, die zijn er natuurlijk ook. Uh, wat, wat is het allerslechtste dat je tot nu toe op de Mexicaanse televisie hebt gezien? Uh, ik, ik weet niet meer, ik, ik kan me niet meer goed herinneren hoe het heet, maar het is een programma dat niet eens uit Mexico komt, het komt uit Colombia. En dat was een programma waarin vijftien uh, vrouwen uh, naast elkaar zaten op een krukje en dan gingen ze discussiëren over het uiterlijk van een man die dan achter een muurtje zat met wie ze dan uit zouden willen gaan. Oh helemaal. Dat was echt, echt vreselijk, dat is echt het, het, misschien wel het slechtste programma dat ik ooit op televisie heb gezien. Wel lekker makkelijk te maken, je zet al die vrouwen bij elkaar, je zet een man achter een muurtje en hupje, je hebt weer een half uur. Ja, en de eerlijkheid gebiedt me ook te zeggen dat de Mexicanen daar uh, iets minder kritisch op zijn dan de Nederlanders. Ha. Nou ja, goed, ik weet natuurlijk niet uh, de gemiddelde Nederlandse tv-kijker. Maar goed, uh, laten we zeggen dat het dan bij ons ietsje iets beter is. Maar uh, is er ook een, een bekende um, ja, Matthijs van Nieuwkerk in Mexico? Je, je hebt er meerdere, uh, maar wat heel grappig is, is uh, je hebt hier een, een, een, uh, een journalist, heet Victor Trujillo. En die heeft een aantal jaar geleden een karakter ontwikkeld, een clown... Uh, die heet Broso en die clown is inmiddels een soort, uh, ja, sociaal en politiek commentator geworden. En vreselijk populair. Maar als je zegt clown, dan is het ook echt een clown, hij heeft een rode neus op? Nou, je moet je voorstellen dat in Nederland Bassi uh, commentaar over de kabinetsformatie gaat geven. Hilarisch zou dat zijn, weet je niet? Ja, ja ook vooral ook omdat hij met een, met een hele, ja, wat, wat, wat, een soort bijna, ja, de stem van een, van een uh, rokende alcoholist. Daarin heeft hij het bijna over. Uh, dat soort stem heeft hij bijna en uh, daar gaat hij dan commentaar geven op een hele cynische toon over wat er in de politiek gebeurt. Zeg Adriaan, hè? zoiets krijg je ja. dan. Ja precies, een beetje, een beetje zo'n stemmetje als hier aan, uh, aan het praten is. Drommels, drommels en nog eens drommels moeten we dan ook nog ja. weer al hard roepen hier natuurlijk. Uh, ja, zo'n op hier op de Nederlandse TV's, zou dat hier werken denk je? Mis ons een beetje? Ik mis, ik mis Nederlandse televisie met name met kerst heel erg, want uh, de, de Nederlandse televisie uh, is zeker in vergelijking met de Mexicaanse tv in het algemeen helemaal niet zo slecht. En bij bijvoorbeeld met, met uh, kerst en met oud en nieuw, ja, dan heb je van die, van die hele gezellige programma's. En die heb je hier in Mexico eigenlijk niet. Huh. Uh, om, ja, om, om nu uh, 15, half naakte vrouwen op uh, reggaetonmuziek te zien rondhuppelen met een kerstbal op hun hoofd, dat vind ik, uh, dat is niet mijn idee van leuke kersttv. Niet echt het ding van uh, Jan Albert. En Bram de Hoog, uh, Costa Rica, uh, is dat wel een beetje jouw ding? Uh, een beetje wel. Niet, uh, niet voor het kerstgevoel, maar... Uh, wel om lekker te kijken, denk ik dan. Wel om lekker te kijken. Ja, hebben ze zoiets in Costa Rica of niet? Uh, het lijkt erop, het heeft niks met de kerst te maken... maar uh, het programma Combaten gaat vooral om de schaars geklede vrouwen en mannen. Oh. En uh, is het populairste programma in Costa Rica. Vertel ons meer, wat is het voor programma? Het is een, een spelprogramma, je hebt twee teams, blauw en oranje. En uh, ze doen uh, spelletjes tegen elkaar... Oh moet je denken aan met een step om pionnen heen cirkelen en rijst in een emmer gooien... en met een touw over een zwembad heen klimmen. En dan krijg je punten als je wint. En als je wint, dan mag je dansje doen. <laughs> een soort, uh, soort spijkertje poepen wat wij wel eens deden, misschien op verjaardagen, zoiets. Uh, ja, zoiets, maar dan op tv met veel publiek. En ik vind het, uh, ik vind het vreselijk. <laughs> ja, jij kijkt er niet graag naar, maar, maar schaars gekleed, zei je al. Dus de vrouwen zijn dan denk ik in bikini en de mannen in zwembroek, bijvoorbeeld. Ja. Oké, okay, en, en dat, dat scoort enorm. Maar ja, dient het nog een doel? Kan je iets winnen met, um, met dat programma? Um, er is altijd wel een prijsvraag. Dat uh, is hoeveel rijst zit er in de emmer? <laughs> en dan krijg je geld in. Maar het uh, grootste doel van het programma is... we zijn altijd allemaal producten aan het promoten. Er zijn altijd deze limonade aan het drinken en die rijst aan het eten. Ja. En het, het ergste is dat ze altijd hetzelfde doen. Het programma is elke dag precies hetzelfde. Maar het scoort wel? Maar het scoort wel. Maar goed, ja, niet, niet bij Bram dan, maar wat kijk je wel graag? Uh, ik kijk graag... Uh, ze hebben erg veel films, gewoon op de nationale kanalen. Okay. Ze hebben hier een stuk of zes, zeven kanalen die iedereen kan kijken. En als je dan extra betaalt, dan krijg je kabel tv, maar dat is niet erg populair, want dat is erg duur. Maar zijn het dan films, Bram, die, die uit het buitenland komen? Of die gewoon wel een beetje ook, ook ja, van Costa Rica zijn? Uh, Costa Ricaanse films zijn er niet veel. Zijn er wel een aantal, maar niet erg veel. Het zijn vooral Mexicaanse films en ingesproken Amerikaanse films. Oh, nagesynchroniseerd, bah. Ja. Heb ik zie Nico aan? <laughs> hey, en, en Soaps, we hoorden met, uh, Jan Albert uh, uh, vertellen dat die in Mexico, nou ja, behoorlijk scoren. Ja, Soaps zijn er ook ongelooflijk veel. En ze zijn allemaal uit... Uh, uit Mexico of uit Colombia. En ik vind die ook, ze uh, zijn erg echt hier, de Mexicaanse soaps. Erg gespeeld en erg, erg melodramatisch, zoals uh, Jan al zei. Nou, ik hoor het al, we hoeven niet voor de televisie naar Costa Rica. Wel voor het lekkere ja. weer, want jij zit daar gewoon in 25 ja. graden. je kan wel komen voor het voetbal. Oh, Want dat is hier gewoon, uh, de nationale competitie wordt gewoon gratis uitgezonden elke, elke zondag en zaterdag. Dus dat is wel positief. Uh, voetbal, het verbroedt toch echt overal. Hè? Dat blijft toch uh, nationale sport nummer één. Ja. Um, ja, dankjewel Bram. We hebben nu dus gehoord waar ze in Mexico en Costa Rica naar kijken. En zometeen hoor je dan wat de populairste tv-programma's... in Brazilië en Libanon zijn. Jawel, maar eerst wat leuke weetjes over tv-programma's... in de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Libanon zijn ze woest op de makers van de Amerikaanse hitserie Homeland, met name over de aflevering Beirut is back. Beirut wordt daarin afgeschilderd als een arme derde wereldstad waar alle vrouwen met een hoofddoek lopen. En dat klopt totaal niet met het beeld dat Beirut van zichzelf heeft. Een moderne miljoenenstad die vergelijkbaar is met New York, Parijs en Barcelona. Wat het nog extra pijnlijk maakt is dat de aflevering in Israël is gefilmd. Een land waar Libanon officieel nog steeds mee in oorlog is. In Nederland zoeken we in talentenjachten naar de perfecte zanger of danser. In Senegal zoeken ze naar het perfecte schaap. Door het hele land worden schapen geselecteerd... en de eigenaar van het meest perfecte schaap kan uiteindelijk ruim 3000 euro winnen. De talentenjacht heeft als doel de traditie van het schapenfokken in stand te houden. Koopprogramma's zijn overal ter wereld razend populair, maar dit slaat alles. Een wedstrijd voor wie het beste nep eten kan maken. In Japan is het big business en is er zelfs een televisieprogramma waarin kandidaten strijden om de titel beste fake food cook van Japan. Ja, lijkt me helemaal niks, maar goed. Uh, Brazilië Anne Dorst, nacht. Hi. Hi, waar kijk jij graag naar? Uh, Braziliaanse televisie is echt verschrikkelijk slecht. <laughs> dat, dus ik dat, kijk uh... het liefste naar uh, Amerikaanse zenders. En die zijn goed te ontvangen? Ja, ja, ja, we hebben een, uh, ja, uh, ja, dat ga ik nu op de radio zeggen, maar we hebben een, een, een kastje waarmee we alle, alle kanalen kunnen ontvangen. Uh, zonder daar echt niet over te staan. Wij vertellen het niet verder, ik beloof het je. <laughs> maar waar, waar, jij kijkt dan daar graag naar, maar waar kijken de Brazilianen uh, graag naar? Wat vinden ze leuk om te zien? Nou ja, inderdaad ook slechte soaps. Uh, oh, wat erg is populair. dat toch? Ja. Ja, ja, en Brazilië heeft daar ook echt een hele grote industrie in. In, in, uh, in van die hele slecht geactiveerde soaps inderdaad. En ja, die verkopen ze ook weer, uh, ook weer om na te synchroniseren in de rest van Zuid-Amerika. En ook Portugal geloof ik, zijn ze ook heel populair. <punt> en uh, reality shows, die zijn ook altijd uh, heel favoriet hier. <laughs> ik zag iets voorbij komen met Ronaldo. Ja, klopt. Dat is nu een nieuw programma. Uh, Ronaldo die is uh, heel dik geworden. De voetballer en, hè? Uh, we dat hebben we het over we... uiteraard. Ja, ja. ja de fenomeno, nu zo nu. <laughs> uh, maar uh, ja, hij is dus heel dik geworden en nu is er dus inderdaad een afvalprogramma rondom hem uh, opgestart. Dus ook een realityprogramma en dan gaan ze allemaal testjes doen en dan zie je hem in zijn blote buik, uh, uh, uh, ja, op de vliegstand staan en zo. Het is echt uh, ja, verschrikkelijk. Dat hij daar aan meedoet, ik begrijp het echt niet. Uh, ja, maar goed. Dan voor het geld misschien. Ja, zou het altijd zijn. Ik heb geen nou, ik weet het niet. Zou hij het nodig hebben? Nou ja, <laughs> hij kan niet echt meer voetballen, natuurlijk. Hij is volgens mij ook verslaafd geweest, dus misschien is daar alles aan opgegaan. Nou ja, dat ja, zou ik precies, denken. En ja. wow, ja, ik kom met ja, mijn dikke ja, die buik op tv. Daar, uh, <laughs> ja, misschien is dat het ja. Ja, misschien inderdaad, die kookse verslaving dat heeft hem ook uh, uiteindelijk ja, ervoor gezorgd dat hij zo dik is geworden. Hè. Want uh, Als je daarmee stopt, dan ga je ontzettend aan te komen. Dus, ja. Maar het scoort wel. Want hij heeft ja, dat scoort zeker, ja. Maar dat soort programma's in reality, ook uh, Big Brother, er wordt hier nu een dertiende Big Brother uh, versie gemaakt. Daar zijn ze nu weer mensen voor aan het werven, dus dat uh, scoort ontzettend inderdaad, nog steeds. Pff, ja, en is, is dat dan ja, wel met onbekende Brazilianen of moeten zich daar ook nog bekende Brazilianen voor aanmelden? Nee, dat zijn inderdaad vaak. Zitten daar ook celebrities bij, uh, of mensen inderdaad die iets geks hebben, of iets uh, ja, uh, crimineel verleden, of wat dan ook. Dus er zitten altijd inderdaad wel types in die, die zeker weer de aandacht uh, aandacht trekken. Ja. Hoe kan het dat dat ja, is iedereen daar toch zo graag naar kijkt? Is dat dan een beetje een vlucht uit de werkelijkheid of denken mijn leven is zo slecht laat ik maar gaan kijken naar dat van een ander? Ja, inderdaad. Ik denk dat dat het is. Dat je naar mensen kijkt die, uh, die het slechter hebben dan jij. Ja, ja dat is misschien bij Big Brother niet zo, maar uh, ja, toch inderdaad een, een borstetje leedvermaak zit er wel bij. En, uh, ja, en met die soaps dus inderdaad uh, het gevoel van, nou ja, zo slecht heb ik het nog niet. Vergeleken bij die mensen in al hun drama. Dus uh, ja... Ja, een leed van Denk Maak sport, hè? Ja, wij kijken ook graag bijvoorbeeld naar ja. Petty Bart die van een uh, duikplank afklettert uh, met een gezicht hard op het water. Dat was dan weer sterrenspringen. springen. Misschien gaan ze dat ook nog doen in Brazilië. Je weet maar nooit oh, natuurlijk. Ja, dat heb ik nooit net ja. Ronaldo van de okay. duikplank, zeg maar. Uh, Zo'n uh -oh. beetje. Dat moet je erbij voorstellen. Ja, dat is een hele grote spijt. <laughs> Ik zeg bommetje. <laughs> ja. hey, bl bl bl blijft iedereen ook een beetje thuis voor die soap? Gaat bijvoorbeeld mensen samen kijken, lekker met z'n allen op de bank. Ja, zeker. Ja, er was hier nu Twee weken geleden was er weer zo'n laatste aflevering... van een van de, van de populairste soaps, Avenida Brazil. En uh, dat is ook echt inderdaad, dan gaat iedereen samen in, in kroegen kijken. En mensen gaan gewoon de deur niet uit. En uh, het lijkt net alsof een, uh, een 2 k aan de gang is. Dat echt uh, ja, iedereen gaat samen zitten kijken. Dus dat is echt heel raar. Hey, en voetbalprogramma's, scoren die ook een beetje als het echt over het voetbal gaat? Ja, eindeloos, eindeloos. Inderdaad, als je op zondag en op woensdagavond meestal... heb je hier dan uh, de meeste voetbalwedstrijden. En daar rondomheen, daar kan je eigenlijk de hele dag... kan je wel naar inderdaad van die paadprogramma's kijken. En uh, dat, zijn, uh, ja, dat zijn altijd uh, uh, een stuk of vijf uh, manieren... die dan, uh, dan eindeloos over voetbal doorgaan. Maar ook echt heel erg... Uh, Technisch hè? Ze gaan dus ook bijvoorbeeld met, um, als er dan een WK is, dan gaan ze ook alle andere teams helemaal analyseren en helemaal van die spelen die spelen. Dus dat is wel heel grappig, dat ze dus van voetbal ook, ook van ons team, zeg maar, alles weten. Dus dat je dan soms aangesproken wordt en je denkt van ja, joh, dat weet ik allemaal niet. Maar dat, omdat ze dat dan hier op televisie ook allemaal hebben besproken, dus dat is wel heel grappig. Dus zeg, zeggen, Anne, hoe zit het nou met die, met die Van der Vaart en dat jij denkt, oh help, nee toch zeker? Geen idee. Ja, precies. Wel ja, ja. nou handig trouwens. Met het oog op het komende WK natuurlijk. Dat we dan eh, straks daar in Brazilië al helemaal bekend zijn. Ja, ja, ja. Zeker. Ja. Voetbal dus. Voetbal en soaps. Die scoren goed, zeg. Zal het ook zo zijn in, in Libanon? Fernande van Tets. Hallo. Hi. Ja. Is die? Niet... Um, ja. O hoe is het bij jou? Goed. Um, nee, je hebt hier natuurlijk ook een hele grote populariteit van soaps. Um, die, vooral in de Ramadan, als er uh, gepast wordt, dan middag zit dan iedereen zeg maar het uurtje voordat je nog, voordat je gaat eten dan is echt het hoogste punt van de soap. en degene die heel groot is nu is die heet Harim, of, afgelopen seizoen en die gaat nu ook door naar de Ramadan die heet Harim al Sultan en uh, die gaat over het leven van Tileman de Magnificent um, tijdens het Ottomaanse Rijk in de 16e eeuw in Turkije dus dat is eigenlijk een Turkse soap en die wordt gewoon uh, ja, die wordt in het Arabisch uh, vertaald. En uh, ja, dat is allemaal intrige En een man die, die trouwt met een slavin van hem. En die, die wordt dan heel uh, invloedrijk. En natuurlijk de harem, hè, dat is natuurlijk ook een super onderwerp. Uh, ja, en echt even terug in de tijd naar de glorie dagen van het Rijk Dus dat is de populairste op dit moment, denk ik. En dan heb je ook nog um, ja, gewoon dingen zoals Arab Idol Net als idols in Nederland, als je mensen uit de hele regio die met elkaar de strijd aangaan voor een contract. En uh, natuurlijk nou, komt daar natuurlijk ook wat nationale trots bij kijken welk land dan wint. En een nieuw fenomeen is um, zo'n op internet, want je hebt hier een censuurbureau wat eigenlijk alles moet uh, ja, toestaan dat het op dat het televisie mag verschijnen en ja, dus toen op een gegeven moment kwamen er wat jongere filmmakers die wat meer risqué onderwerpen ook op televisie wouden of ook, ook onderwerpen met een politiek randje. en um, dus dat is bijvoorbeeld heb je dat heet Shanka doet en daar kan kunnen mensen stemmen over welke voor onderwerpen er komen. dus bijvoorbeeld en nou, ik weet niet meer over homoseksualiteit in de samenleving en daar worden dan afleveringen over gemaakt. En zelfs laatst is er een paar maanden geleden iets begonnen... en die heet Mamnoua, verboden. En die gaat over het censuurbureau zelf. Dus dat is een soort van mockumentary. Uh, heel geestig over nou, hoe dat reilen en zeilen gaat binnen dat bureau. Oké. Okay. Nou ja, dat is toch wel heel, heel apart en bijzonder toch wel... dat je dat zo kan regelen, min of meer. Ja, nou ja, dat zijn natuurlijk best wel goedkope producties. Uh, soms zit er ook geld van uh, NGO's en zo in. Uh, maar ja, dat is een manier om... Uh, om het, toch het, het systeem te omzeilen als je iets nieuwere onderwerpen wil kunnen bespreken... Ja, op, op televisie of dan op internettelevisie. Hey, en over censuur gesproken, uh, er is een reddetje uh, over Homeland, over de serie. Ja, klopt. Ja. Uh, uh, maar dat mag dan dus blijkbaar wel uh, gewoon uitgezonden worden? Of is dat uh, bij jullie nou nog niet ja, te zien uh, geweest? Homeland wordt niet uitgezonden nu dan, nee, ja? het wordt in de hele Arabische wereld eigenlijk niet uitgezonden. Alleen maar in Iran. Uh, dus moet even kijken wat er dan gaat gebeuren. Maar uh, ja, maar je kan er weinig gaan doen als ze het in Amerika uitzenden. Ja. Zo ver rijkt het censuurbureau van Libanon echt voor hen nog niet. Nee, helaas voor hen inderdaad. Maar, maar wordt er dan wel over gepraat bij jullie? Zo van: Goh, hè, heb, je, heb je gehoord dat er in Homeland, ja, dat Beirut eigenlijk ja, heel eigenlijk. erg naar wordt afgeschilderd? Ja, ja en er, er wordt, ik bedoel, de minister wil zelfs uh, Homeland gaan aanklagen. Dus, uh, dat was best wel een rel. En vooral in Libanon is natuurlijk nog geen oorlog met, uh, met Israël. Het is best wel pijnlijk dat het dan daar is opgehouden. Uh, maar uh, het is een beetje, sommige mensen omdat het hier niet wordt uitgezonden, weten heel veel mensen natuurlijk ook helemaal niet wat er aan de hand is. Het is dus nu vooral dat er heel veel aan de pers is, dat het echt niet kan. En want de enige manier dat je het kan kijken is dat je het downloadt via het internet. Of als je een deel van de diaspora bent en in Niemand woont natuurlijk. Maar. Ja, het was eigenlijk helemaal niet zo bekend. En ik denk dat het nu veel bekender is... omdat er zoveel rellen over zijn ontstaan dan het was. Ja, zo werkt het inderdaad meestal. Hè? Gooi er een relletje tegenaan en uh, hartstikke idee. Je hebt de aandacht die je wil natuurlijk. Ja, precies. En, en, en via het dat internet, dat, dat is wel makkelijk. Ik bedoel, het dat, dat streamt wel goed, zeg maar. Of is het, zijn het echt van die hiccups die je dan steeds krijgt... in je, in je afleveringen die je bijvoorbeeld wil zien? Niet zozeer van uh, Homeland, maar van andere Het internet programma's. in Libanon is heel slecht. Dus het kan mensen dat je er even op moet wachten. Um, maar in principe is het wel mogelijk. Je moet gewoon heel veel gedeeld hebben. Zoek je nog wel eens uh, naar ons, bijvoorbeeld naar uh, Boerzoekvrouw of de uh, Voice of Holland of wat dan ook? Of laat je dat lekker achterwege? Uh, ja, dat doe ik niet te vaak, maar ook vooral omdat het dus zo lang duurt. Dus als je een YouTube filmpje wilde kijken, dan moet je gewoon een half uur wachten voordat het kan, heel vaak. En heb je 30 seconden? Ja. Ja. Dat schiet niet op, hè? nee. Ik wel een uurtje uitzending geweest. Dan ben je heel lang bezig voordat je daar naar gaat kijken. Moet je een dagje vooruit trekken, maar dan heb je ook wat het ja, gezien. Misschien de finale. <laughs> uh, Fernande, uh, dank je wel voor nu en tot straks natuurlijk. Want dan spreken we je weer. En uh, al onze anderen natuurlijk uh, ook. Dan gaan we het hebben over het leger. Want hoe zit dat eigenlijk in het buitenland? Wij hebben het voortdurend over nou ja, Afghanistan, Kunduz, over de JSF. Maar waar merkt men zich druk over in het buitenland? Dat straks. Eerst Nelly Furtado. Radio 1, PNN. De wereld van Philemon, met de Bora Blekenhorst. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fail.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 To tear it up. even after all these years En we maken ook gewoon nog een uitstapje naar Portugal, naar Nelly Furtado. Want uh, ze kwam wel uit uh, Canada, komt uit Canada, maar geboren uit Portugese ouders. Dus we houden het gewoon een lekker een beetje tropisch dit uur. I'm like a bird. Reset die... hier! Wie? <middels> nog een winter, nog wat? Uh, uh, zou je dat even kunnen herhalen misschien? <middels> Luister dan, rechtop, gaat hij weer. Reset die... hier! Wie? Geef acht! Ik heb er maar één, beste de... jongen! Geef acht! Ik heb er maar één! Ik heb er niet meer! Oh nee, De er dan ook niet om! Het is niet zo brutaal. Rechtop, wij vergeten even het geweer. Oh. Ja. Als alle soldaten zoals André van Duin zouden zijn... zouden we denk ik al heel lang geen leger meer hebben. Defensie, dat is in Nederland al jaren onderwerp van discussie. Want hebben we nog wel wat aan dat leger? Moeten we meedoen aan missies in Afghanistan? En wordt het ook niet eens tijd dat we gewoon stoppen met die JSF? Speelt deze discussie over het leger en over de inzet van middelen... eigenlijk ook wel in andere landen? Jan Albert in Mexico. Hoe groot, is, ai, hoe groot is jullie leger eigenlijk? Een relatief kleine vergelijking met het Nederlandse leger, althans dan als je het relatief ziet ten opzichte van de bevolking. Uh, het is zelfs iets kleiner dan het Nederlandse leger qua operationeel personeel, uh, maar het is wel veel actiever dan het Nederlandse leger. Want hoeveel uh, soldaten hebben jullie, om het zo maar te zeggen? Nou, in totaal zijn er 192.000 soldaten, maar die zijn lang niet allemaal uh, op dit moment in dienst. Uh, en dat is even zonder de marine die, die vrij klein is en de nog veel kleinere luchtmacht uh, meegerekend. Maar veel actiever, in ieder geval, zeg je. Want Mexico is natuurlijk wel een onwijs groot land. Dus als je het zo zegt, denk je, van, ja, dat is inderdaad helemaal niet veel. Maar ze doen wel goed hun best. Ja, dat klopt. Nou, je moet, je, om, om even uh, naar de grootte van het leger te kijken. Ter vergelijking, Nederland heeft 17 miljoen inwoners. Mexico 114 miljoen. En Mexico is een keer of 50 uh, groter dan Nederland. Dus dan zie je meteen dat het leger naar verhouding veel kleiner is. Maar wij hebben natuurlijk de drugsoorlog. En daarin speelt het leger een hele belangrijke rol. Ja, wat doen ze? Nou, ze zijn voornamelijk uh, worden ze ingezet in gebieden waar heel, waar heel veel criminaliteit is, dus waar heel veel geweld is. En daar hebben ze bijna carte blanche gekregen een aantal jaar geleden om uh, zelf op te treden. En dan praat je over bijvoorbeeld Tijuana, Ciudad Juarez of Michoacan, de plekken waar de drugskartels met name heel erg actief zijn. En daar houden ze zich bezig met het, uh, uh, het bewaken van controlepunten, het arresteren van drugsbazen, etc. Dus daar zie je het leger echt gewoon in het binnenland actief zijn in plaats van dat ze op buitenlandse missies gaan? Ja, precies. Dan zien ze gewoon rondrijden in, in, in wagens met grote machinegeweren. En uh, daar zijn ze ook regelmatig betrokken bij acties tegen grote drugsfazen. Is dat niet eng? Ja, aan de ene kant wel, want er zijn uh, ontzettend veel voorbeelden waarin het leger zijn macht ook misbruikt. Uh, er is onlangs nu nog een rapport naar buiten gekomen van Amnesty International... waaruit blijkt dat uh, marteling en uh, uh, standrechtelijke executies uh, ja, enorm zijn toegenomen. Dus heel veel mensen hebben ook een beetje angst voor het leger. Maar tegelijkertijd uh, staan ze nog steeds bekend als het meest betrouwbare instituut van het land. En Heb jij ze wel eens in, in de actie gezien of ben je wel eens tegen het lijf gelopen? In actie niet. Uh, ik ben nooit bij zo'n actie geweest waarin ze bijvoorbeeld zo'n drugslaas hebben opgepakt. Maar de, de keren dat ik bijvoorbeeld met dat Juarez in het noorden gaat, die stad die berucht is om zijn drugsgeweld, daar zie je ze overal rondrijden. Althans tot een jaar geleden toen ze uit de stad werden teruggetrokken. En vind je dat niet bedreigend? Als je ze dan toch een beetje zo. lijkt mij nogal eng als opeens zo'n grote man met zo'n geweer voor je neus staat. Nu ja, op een gegeven moment wen je daar erg aan hoor. Want in Mexico is ook de federale politie heel zwaar bewapend met uh, kogelvrij vesten en M16 machinegeweren en dergelijke. Dus uh, het is helemaal niet zo'n gek gezicht om hier uh, mensen op straat met, uh, met machinegeweren en, en, uh, en, en shotguns en dat soort dingen rond te zien lopen. Alsof je gewoon met een parapluutje op straat loopt eigenlijk. <laughs> ja, dat zou je toch <laughs> kunnen zien, ja. En, en, en wie zijn die jongens die het leger in gaan? Ja, het zijn ook gewoon gewoon doorsnee Mexicanen. Uh, de, verreweg de meesten die komen uit wat armere gezinnen, lagere middenklasse, uh, komen van het platteland uh, en dergelijke. Ze zijn ook vaak wat niet zo heel erg hoog opgeleid, uh, meestal niet meer dan middelbare school. Uh, vrij zelden zie je dat er uh, kinderen uit rijke families bij het leger gaan. En, dat, en als ze dat doen, dan worden het meestal officieren. Ja, maar misschien zijn ze ook wel bang dat ze wellicht sneuvelen in die drugsoorlog. Ja, dat, dat zou natuurlijk een hele een, een grote rol kunnen spelen. Er is nooit echt, nooit echt sprake van geweest dat, uh, uh, dat, dat, dat mensen uit rijke families onderdeel van het leger worden. Die tijd is eigenlijk al voorbij. En waarom, waarom de armeren dan een beetje? Omdat bijvoorbeeld het leger ja, misschien eigenlijk wel lekker betaald ook? Ja, het betaalt redelijk goed, beter dan de politie. En zeker beter dan de, dan de meeste banen die op met name het platteland uh, beschikbaar zijn. Maar het is ook zo dat het de laatste jaren uh, het leger flink is uitgebreid en er ook flink wat vacatures zijn bijgekomen. Waardoor er dus gewoon uh, in een land waar, uh, ja, waar de werkgelegenheid altijd een eigenlijk een beetje een chronisch probleem is, je uh, ineens heel veel mogelijkheden biedt. En je bent in ieder geval verzekerd van, nou ja, eten en drinken natuurlijk ook. Ja, precies. En je krijgt ook een opleiding en uh, er komen nog allerlei sociale verzekeringen bij die je normaal gesproken niet kan betalen. Dus het er gaat is het uh, wel een aardig idee om bij het leger te gaan. En dan is het niet zo heel erg dat er ook wel eens slecht over gesproken wordt als zijn de ja, toch, ja, jongens die het af en toe niet zo nauw nemen met de mensenrechten wellicht. Nou, het wordt wel steeds meer een kwestie. En er zijn wel steeds meer mensen die iets tegen uh, het leger op straat hebben. Maar goed, wat ik al zei, bij de, bij de enquête worden het leger en de marine nog steeds gezien... als de meest betrouwbare instituten van het land. Dus voor veel mensen is het juist wel een, een, bron, een bron van trots. Jan Albert in Mexico door naar Costa Rica. Bram, is er een leger in Costa Rica? Nee, in Costa Rica hebben we geen leger. <laughs> nou, dat lijkt mij uh, toch lastig. Eh... Uh, Nee, het is niet erg lastig. We zijn er, de, de mensen zijn er heel erg trots op dat ze geen leger hebben. Maar we hebben wel een, een, een goede politie. Uh, nou ja, politie, politie, leger, dan denk ik, ik zou me misschien wel veiliger voelen... als ik dit, weet dat er toch bijvoorbeeld een soldaat ergens rondloopt met een tank misschien ook wel rondrijdt. Ja, maar als je zelf uh, soldaten hebt, dan... ja, als je geen leger hebt, dan word je ook niet zo snel aangevallen eigenlijk. Nee, want, want waarom is, is Costa Rica trots op het feit dat er geen leger is? Omdat, ja, het leger is toch om oorlog te voeren en oorlog is uh, slecht. Ja, nou ja, dat is een heel simpele benadering eigenlijk van het probleem. Dat is de benadering, ja. Omdat er geen leger is, is er veel geld voor andere dingen, bijvoorbeeld voor het onderwijs. En als er dan toch bijvoorbeeld gevaar dreigt, en die politie moet in actie komen, hoe kunnen ze dat doen dan? Um, ja, er was aantal jaar geleden, vier jaar geleden, was er een... Uh, Conflict met Nicaragua. En we gingen dus een behoorlijke, behoorlijke uh, politie-eenheid naar dat uh, conflict toe. En, en ja, wat hebben die dan bij zich? Ik ja, hoop meer uh, dan de, een wapenknuppel. Uh, ja, de politie is sowieso net zoals in Mexico. zwaar bewapend met kogelvrije uh, vesten en machinegeweren. En zo gaan ze daar ook in. Maar we hebben dus bijvoorbeeld geen tanks of helikopters. Nee, en, en waar kom je die jongens dan tegen als ze op straat lopen? Uh, ja Ze zijn gewoon aan het patrouilleren op straat, best veel. Maar ook voor elke supermarkt staat ook een uh, uh, gewapende beveiliger. Oh, dus als jij boodschappen gaat doen, dan moet je gewoon eerst langs zeg maar, het machinegeweer? Ja. Is dat niet echt? Ja, eng? zo is het. Ja. Uh, nee. Nee, ze, ze zorgt voor mijn veiligheid. Ik ga die supermarkt niet overvallen, dus ik heb niks te vrezen. Nee, dus je stapt gewoon lekker uh, met je karretje naar binnen eigenlijk? Ja. Gewoon bijzonder toch. Vredelievend uh, daar in, uh, in Costa Rica. Bram, dank er, je wel. Erg vredelievend, ja. Ja, geen oorlog, ja. We worden niet aangevallen, ze hebben het ook niet nodig. God, dat zou toch gewoon, Ja, mooie gedachten. Ja. Uh, in Libanon, daar is de dienstplicht vijf jaar geleden zelfs al afgeschaft. Waarom? Dat hoor je zo meteen. Maar eerst even dit. De wereld van Filemon... Als je in Rusland in het leger gaat, staat je wat te wachten. Het Russische leger staat bekend om de extreem hardhandige ontgroening. Urenlang buiten in de Siberische kou staan... en in één keer vier liter pap naar binnen werken is nog maar het begin. Regelmatig komen er verhalen naar buiten over dodelijke incidenten... en zelfs zelfmoord van jonge Russische soldaten. In het Zwitserse leger gaat het er iets vriendelijker aan toe. Dat leger bereidt zich op dit moment voor op een val van de euro. Zwitserland is bang dat als de euro valt er in Europa chaos uitbreekt. Opstand, honger, vluchtelingenstromen. De Zwitserse militairen doen alvast extra trainingen om de problemen zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Je kent ze misschien wel, de Romeinse legioensoldaten die bij het Colosseum in Rome staan. Het stadsbestuur van Rome wil ze weg hebben omdat ze toeristen lastig vallen en vaak geen belasting betalen. Maar de Romeinse soldaten zijn hardnekkig. Een paar maanden geleden heeft een tweetal Romeinen uit protest zelfs het Colosseum bezet. Door naar Brazilië. Anne, goedenacht wederom. Hi. We Hi. hoorden net uh, Costa Rica en Mexico, waar je gewoon regelmatig iemand tegen het lijf kan lopen met een machinegeweer om zijn schouder. Is dat ook zo in Brazilië? Uh, ja, ja. Dat zie je hier ook wel veel inderdaad sowieso dat de politie uh, altijd wel vrij zwaar bewapend is en zo. Dat uh, in het begin uh, voel je dan inderdaad een beetje ongemakkelijk. Dat je denkt van nou, is dat is dat nodig hier? En uh, dat, dat wordt nu ook wel gezegd rondom, uh, ja, die grote evenementen die hier in Rio aan zitten te komen natuurlijk, van de Olympische Spelen in WK. Uh, want een tijdje terug hadden we, hadden we hier zo'n grote top, hè? Zo, die Rio plus 20 top was hier. Ja. Toen liepen er allemaal uh, inderdaad, mensen met machinegeweren rond en zo. En ja, dat, dat geeft eigenlijk de stap, vonden veel mensen juist een negatief imago. Van uh, ja, het is dus blijkbaar heel onveilig en uh, dit is allemaal nodig om, <laughs> ja, om mensen veilig te hebben. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dus dat, ja, dat is gewoon echt puur machtsvertoon. Voel jij je veilig in Rio? Ik voel me ja, de laatste tijd uh, behoorlijk veilig in Rio. Ja, een paar jaar geleden, ik woon hier nu bijna vier jaar. En uh, toen ik hier eerst kwam, toen was het nog een stukje onveiliger. Uh, ook qua ja, berovingen op straat en uh, ja, geweld in de, in de sloppenwijken. En zo. En dat, dat is nu allemaal wel een stuk rustiger geworden. Dus Rio is echt wel een stukje veiliger. Dat is wel fijn. Maar als het ja. gaat om berovingen, dan, dan heb je vaker de politie dan echt het leger erbij ook, denk ik. Ja, bij beroofingen, ja hoewel. Ja, als je beroofd wordt dan ga je hier over het algemeen niet naar de politie. Oh. <laughs> dat uh, nee daar, daar, ja. Dat die, schiet niet die, op. Zien je aankomen. Nee, die ja zo dus. Ja, je bent beroofd, wat moet ik eraan doen? Uh, Scher je <laughs> dat, weg? <laughs> ja, die kijken je echt aan van oké, okay, uh, wat, wat moet ik hier mee? Dus dat, nee dat dat uh, schiet je niks mee op. Uh, daar krijg je eerder meer problemen van uh, dan dan dat ze je komen helpen. Nou fijn dan. Uh, ja, ja, ja. Dus uh, nee. En uh, inderdaad je hebt die speciale eenheden die uh, ja de UPP's heb je nu hè, in de, in de sloppenwijken hier in Rio. Dus dat zijn uh, speciale eenheden van de politie die, die dan de vrede uh, moeten bewaren in uh, in een aantal sloppenwijken die ze hebben overgenomen van, uh, van de drugsbazen. Dus dat uh, ja dat werkt redelijk. Ja. En is er een dienstplicht uh, in, in Brazilië? Nee. Nee, niet meer. Uh, de, ja, er zijn hier, denk ik, uh, genoeg ja, arme mensen, uh, natuurlijk arme jongeren die verder geen werk hebben. Dus ik denk dat ze op die manier aan genoeg mensen in het leger komen. En het leger van Brazilië stelt natuurlijk ook niet zo vreselijk voor, voor. Uh, Ja, Ze hebben ook geen conflicten eigenlijk met andere landen. Dus uh, er gaat niet zo heel veel geld naartoe ook. Dus, ja. Is het een beetje ja, ingeslapen dan? Ja, precies. Ja, dus inderdaad uh, heel oud materiaal, hele oude tanks, het hele oude helikopters en zo. Dus dat uh, het echte leger dan. Hè. De politie-eenheden die hebben wel het, het nieuwste van het nieuwste. Want die, die zijn hier over het algemeen wel, wel een stukje belangrijker om gewoon de veiligheid op staat, zeg maar. En uh, bij voetbalwedstrijden en zo allemaal, uh, ja, om dat onder controle te houden. Maar het leger, dat, uh, dat stelt niet zo heel veel voor. Ik krijg nu ook een beetje zo'n zo beeld op mijn netvlies... wat ik wel eens heb gezien in, in zo'n slapstick-achtige film... dat iemand wil aanleggen om te schieten, een soldaat... en dat dan uh, ja, het mag zijn met kogels uit zijn mitrailleur valt. Weet je? Zoiets. Maar... Ja, zoiets. Ja. Nou ja, inderdaad. Ja dat, is, uh, ja, dat is een beetje het idee, ja. ja. ja maar, maar zijn er wel mensen die, die toch zeggen... ja, ondanks dat het ingeslapen is, is het wel goed dat we het hebben... en, en ga er ook bij, hè, en, en zorg dat je je land verdedigt op het moment dat het erop ja. aankomt? Ja, nou het is hier een beetje in in, in Brazilië. Het is natuurlijk ja, uh, het heeft natuurlijk een dictatuur verleden, dus uh... Ja, je kan de mensen ook een beetje indelen in, in, in de legerhaters en de legerlovers, om het zo maar te zeggen. Dus je hebt echt mensen die uit militaire families komen, die dus eigenlijk ook nog steeds uh, achter de dictatuur staan. Die gewoon zeggen van ja, nee, zo, dat, zo moet het gewoon. En uh, dat was een geweldige tijd, terwijl natuurlijk, ja, gelukkig nu het overgrote gedeelte van de bevolking wel weet dat het natuurlijk dat dat vreselijk was. Um, maar dus die families, die zijn er nog steeds. En uh, ja, die, die dus echt gewoon in, in hart en nieren voor het leger staan. Maar de meeste mensen die hebben gewoon ja, door, die, door die dictatuur gewoon echt een, een haat tegen alles wat met het leger te maken heeft. En trouwens de politie en de militaire politie niet, niet veel minder. Omdat die ook altijd ja, heel erg uh, uh, als, als geweldbelustelingen uh, zeg maar, in het nieuws komen. Dus uh, ja die er altijd, altijd maar al te graag op los slaan en zo. En dus ja, het heeft... Ja, over het algemeen uh, vrij negatief uh, beeld. En dat zit denk ik dan ook voornamelijk bij de jongeren? Ja, ja, bij jongeren. Uh, nou, niet alleen bij jongeren. Ik ken ook uh, genoeg uh, ja, volwassenen, zeg maar, uh, ja, die dus ook zelf nog de dictatuur hebben meegemaakt en die dus bijvoorbeeld als, als je, zeg maar, toen student was en uh, uh, een beetje links was en dus tegen de dictatuur, dan, dan kon je gewoon in de problemen raken. Dus er zijn mensen die, die zelf uh, ja, familieleden, medestudenten of wat dan ook uh, kwijt zijn geraakt. En uh, dus die zitten echt nog met ontzettende haat tegen, tegen het leger. En nou, uiten ze dat ook een beetje? Ja. Kan je dat zien aan die mensen ook? Dat, dat ze daar eigenlijk niet zoveel van moeten hebben? Ja, ik, ik weet nog een tijdje terug. Um, uh, toen, toen had, want je hebt hier van die, van die militaire clubs ook, waar dus uh, die militaire families bij elkaar komen om samen te barbecuen en te tennissen en uh, van alles en nog wat te doen. En dus omdat zij dus uh, het leger steunen. En uh, een tijdje terug was er, was er een feest daarvan. En toen was er ook een hele groep jongeren... Um, waaronder mijn vrienden trouwens die, die, die daar naartoe zijn gegaan om ook echt uh, ja te schreeuwen en heieren te gooien naar die mensen van uh, oproepen met jullie, uh, met jullie militaire gedoe. Um, en, want dat was ook echt een een feestje, zeg maar, om om de dictatuur een beetje op de hemelen. Dus dat was ook echt uh, vreselijk voor mensen die daar bij elkaar kwamen. En, uh, maar dus dat zijn dan wel de jongeren die daar dan uh, protest voeren. Maar je ziet dan wel overal ook volwassenen die dan zeggen, goed zo, weet je wel. Uh, <laughs> Jullie moeten het nu voor ons opnemen. En uh, ik ga er zelf niet meer staan om eieren te gooien, maar, maar je, je, je krijgt dan wel gewoon echt support van, vanuit z'n allerhande hoeken. Dus dat is wel heel leuk om, om dan te zien. Ja, ja. Aangemoedigd worden om een ei te gooien, hè? Heerlijk. <laughs> ja, ja. Ja, ja, nee, dat, dat is een beetje... Maar ja, ik bedoel, je moet ook bedenken, ja, die mensen die, die vieren dus gewoon uh, het zoveeljarig bestaan van de dictatuur, ja, dat is gewoon heel bizar. Mensen die gewoon familieleden kwijt zijn geraakt, uh, en die, die moeten daar dan tegenaan kijken. Ik bedoel, dat is een beetje, ja, nee, dat was natuurlijk niet zo erg uh, als, als, als in de Tweede Wereldoorlog, maar uh, ik bedoel, als je, een stuk, stelletje neonaties een feestje hebben van om te vieren, dat zoveel jaar geleden uh, het natisme opkwam, ja, dat is ook heel bizar. Dus als dan mensen met nou, ik denk niet dat iemand daar heel moeilijk over zal doen. Dat denk ik ook niet. Dat fronst inderdaad nee. overal ter wereld uh, wel uh, de wenkbrauwen aan. vermoed ik zo. Ja. Dankjewel. En uh, okay. door uh, naar Libanon. Fernande. Ja, uh, gebengde gevoelens over het leger uh, her en der. Hoe is dat in Libanon? Uh, ja, in Nederland is het eigenlijk een van de weinige instituties die heel veel vertrouwen geniet. Men zegt wel eens dat de bank en het leger het enige is waar iedereen het over eens kan worden. Um, het is uh, heel erg aanwezig. Uh, mensen die op bezoek komen in Nederland zijn soms een beetje van wow, waarom staat het leger hier overal? Uh, eigenlijk als je van het noorden naar het zuiden rijdt, kom je altijd wel enkele uh, checkpoints tegen, gewoon waar uh, tanks langs de weg staan en militairen. Uh, hoewel als je de Nederlanders er niet gewend bent, voel je je misschien een beetje onveilig. Die nee, mensen voelen zich voor juist heel veilig door. Iets van 80% van de mensen heeft een positieve instelling uh, of gedachten bij het leger. En, en als ze een checkpoint zien, dan denken ze: Goh, direct, dat is veilig. Dan kunnen we zorgen dat als er iets misgaat, dat het leger zorgt op een bepaalde plek, uh, ja, dat het daar blijft. Um, dus ja, het is eigenlijk. Uh, ja, het is vrij populair. Je ziet ook heel veel propaganda in het hele land sportleger. Dus allemaal posters met wij zijn het hart van de natie en dat soort dingen. dat is wel grappig dat je als leger voor jezelf reclame moet maken... maar dat gebeurt hier best wel veel. Ja, want de reclame moet maken. Men hoeft niet in Libanon in het leger. Er is geen plicht? Nee, er is geen plicht. Uh, die is wel ingevoerd na uh, de burgeroorlog. Dus in 1992 uh, begon dat en met het idee van... We brengen alle, ik bedoel, er is in Nibaldon een heel erg burgeroorlog geweest tussen alle verschillende secten. Uh, en er is helemaal niet echt een nationale identiteit. Dus dat was het idee, hè? als je, je dienstplicht invoert, dan weet je hetzelfde als in Israël, waar het echt een heel erg groot deel was in vorming, als jong mens. En ik dacht, dat proberen we hier ook. Uh, werkte eigenlijk helemaal niet, dus dat is afgeschaft in 2007. Uh, vooral ook omdat, eigenlijk, het was helemaal niet voor iedereen, want je kon jezelf gewoon uitkopen als je connecties had of uh, genoeg geld betaalde. En uh, ook als je goed opgeleid was, dan heel vaak vertrokken mensen van het buitenland. Dus eigenlijk, ja, het voegde toe aan de brain drain. wat al een probleem is in die mannen, omdat er gewoon niet zoveel kansen zijn. Maar dus gingen we vertrokken mensen gewoon nog eerder, zodat die dienstlicht niet hoefde te doen. Dus, en zelfs met dat hele idee van een nationale identiteit werkte eigenlijk ook niet. Want ja, in die eerste paar weken waren mensen wel van, oh, oké, okay, ja goh, ik heb nu uh, ook mensen van andere secten leren kennen en we zijn eigenlijk allemaal gelijk, maar... Dan meteen daarna, als je je dagelijkse werkzaamheden inging... wat overigens best wel saai werk is, hoor. gewoon uh, gebouwen, beschermen en zo... dan merkten mensen dat eigenlijk dat hele idee van dat er geen sectarisme was... Um, dat, dat, dat, dat er geen confessionalisme was, dat dat dan weer weg viel. Dus dat mensen altijd eigenlijk toch naar iemand van hun eigen secte toe gingen... als ze vragen hadden of als ze ergens omheen wouden... Uh, in plaats van gewoon de hiërarchiestructuur van het leger aan te houden. Dus allemaal redenen waarom het niet werkte... Uh, en daardoor is het, uh, is het afgeschaft. Ja, maar de, de dus het leger, leger moet natuurlijk... de basis. Ja, maar het moet wel gevuld natuurlijk met mensen die er nog werken. Dus, dus wie gaat het nu dan toch nog in het leger? Wie zijn dat? Uh, dat zijn voornamelijk nou, een beetje zoals in, uh, denk heel veel legers in de wereld, hè? toch bij wat armere. Dus, uh, dus voornamelijk iets van 60% van de, ja, van de voetsoldaten, zeg maar, van het voetvolk is uit de akkar, dat is in het noorden. Dat is een arme regio, het zijn uh, voornamelijk soenieten. Um, en waar het leger nog een soort, ja, echt een soort wordt gezien. Ook al betaalt het eigenlijk helemaal niet zo heel goed, maar je krijgt wel bijvoorbeeld, die hele familie krijgt uh, gezondheidszorg. je krijgt dat geld voor een huis en dat soort dingen. Dus daar wordt het nog gezien als een stap vooruit. Maar als je bijvoorbeeld, het uh, is best wel een tekort voor, voor gewone voedselraten aan christenen, die bijvoorbeeld die hebben ook gewoon een hogere opleiding. Dus dan is het minder aantrekkelijk om het leger in te gaan ook gewoon dat het salaris niet zo goed is. Uh, dus dat is eigenlijk de onderlaag. En dan de, de bovenlaag is de officieren. Dat is wel nog... Uh, dat is, ja, het is niet opgeschreven, maar volgens onofficiële regels is dat half-half verdeeld. Dus 50% is christen en 50% is moslim. Uh, en daar wordt ook gewoon op geselecteerd hè, voor de militaire academie... Waar, die je er niet vroeg om officier te worden. Dus daar is het wel een beetje de balans in stand gehouden. Uh, maar niet helemaal, want er zijn niet echt genoeg christenen die willen... En dat was een beetje de deal toen. Ik weet, uh, zoals elk instituut in Libanon moet er een soort balans zijn... tussen de verschillende sectarische groepen. Het zijn er 18. En, um, en, en dus toen zou elke religieuze leider zeg maar, zorgen dat hun eigen mensen toch bij het leger zouden gaan. En de christenen hebben er eigenlijk een beetje in gefaald, waardoor zij nu een tekort hebben. Um, en waar, nou, daar wordt iedereen dan weer een beetje nerveus van... Want het is sowieso heel lastig in Libanon met het leger. Want je, je hebt natuurlijk een groep hier. En die hebben allemaal wapens. En uh, het leger komt eigenlijk. Het heeft niet echt een externe rol. Uh, want ja, weet je. Er zijn twee buurlanden waarmee Libanon een grens heeft. De ene is Israël. Nou, dat is natuurlijk veel sterker dan het Libanese leger. Het zijn allemaal regels. Ook uh, ja, Libanon heeft al niet zoveel geld. Om gewoon om wapens te kopen. Dus de wapens die ze krijgen zijn uh, giften. Uh, vooral van Europa en Amerika en andere landen uit de regio. En uh, er is een bepaalde wet in het congres in Amerika die ervoor zorgt dat je nooit, dat Libanon nooit wapens mag krijgen die eigenlijk een serieuze bedreiging voor Israël zouden kunnen vormen. En nou, dan de de knal je eigen buurman Syriën. omver natuurlijk. Ja, ja nou ja, en, en, en, weet je, gewoon de, de geopolitieke situatie is natuurlijk dat Amerika heel erg uh, steunt. Dus zelfs al krijgt uh, het al een beetje ingewikkeld. Maar Syrië zat hier in de jaren negentig met hun eigen leger ook. Dus het Libanese leger is op weer opgebouwd, zeg maar, onder een Syrische bezetting. Dus die hebben er ook een beetje voor gezorgd dat nou ja, dat, dat eigenlijk geen competitie vormt. Dus het, het Libanese leger kan eigenlijk niks tegen zijn buren. Dus het is een beetje beperkt tot gewoon intern de, de boel een beetje in stand houden. Ja, maar lukt dat wel met, met al die groepen, met, met mensen wellicht met verschillende belangen? Uh, nou ja, dat, dat is een beetje de vraag. Dat, dat heeft nooit, nooit iemand echt getest. Um, <laughs> tijdens de burgeroorlog viel het grandioos uit elkaar. Uh, en toen hebben ze alles geherdistribueerd en gezorgd dat alle, al die groepen verspreid zijn over de verschillende brigades. Maar eigenlijk merk je dat ja, als er echt iets gebeurt, bijvoorbeeld in 2008, uh, als we, toen ging Hezbollah, nam gewoon delen van Beirut over. En het leger stond er bij een keker naar, ja. uh, omdat ze niet durven om in te grijpen, omdat ze gewoon bang zijn dat het uit elkaar valt. Recentelijk doen ze iets meer. Er dus, uh, wordt nu heel veel gevoegd in het noorden, in uh, Tripoli. Daar heb je een Alewitische wijk die uh, pro-Assad is, mochten En dan heb je een Sunnitische wijk en die is pro-rebellen in Syrië. We hebben Tabene. En die vechten heel vaak met elkaar en daar komt het leger, ja, die moet dan toch hard ertussen Springen, dat je dat het niet volledig in de pan slaat. En dat gaat tot nog toe oké. Okay. Er zijn een paar mensen die zeggen: van ja, je moet gewoon het leger verlaten als je moet schieten op een zoeniet, Dat kan toch niet? Maar tot dusver, ik zeg het voorlicht, gaat het allemaal nog oké. Okay. Uh, je hoort soms een beetje een bericht dat je denkt, oh, van soldaten die gewoon aan rebellen hun uh, wapen, wapens verkopen. Of in ieder geval hun allemaal niet, die gewoon op de zeggen van, hé, hey, uh, kom maar, hier is een doos en geef wat geld. Uh, terwijl ze rustig aan het schieten zijn op, op de berg met de Alawite, Terwijl ze dus eigenlijk een beschermende buffer zouden moeten vormen Dat je denkt, dat is niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Um, maar tot nog toe heeft het nog steun en uh, eigenlijk... Uh, ja, zeker naar de bomaanslag vorige week. was echt het leger, die zei ook van wij zijn. En de eenheid, wij waren de eenheid. En daar was iedereen ook eigenlijk het wel mee eens. En ze ook achter het leger staan. Want als er politieke consensus is, dan komt het leger treedt op. Dus als er gevochten wordt, kan iedereen erover er eens worden... dat het leger moet optreden, dan komen ze. Kijk, en dan voel je, je toch nog veilig. Ga je daar toch nog veilig de straat op? Fernande, in uh, je ja, ja, van... Dankjewel. Ja, een bijzonder eerste uur toch van de wereld van Filemon. Want op Costa Rica is helemaal geen leger. In Libanon gaat het net goed. En in Mexico, even een heel andere kant, daar is Bassi, jawel, ongeveer de populairste TV-presentator. Nou ja, niet Bassi, maar wel een clown. Straks in het tweede uur bel ik met Bangladesh, China, Spanje en Curaçao. En dan hebben we het over. De wereld van Filemon.